De Serviërs, die in het noorden veruit in de meerderheid zijn... erkennen Kosovo niet als land. In het noordoosten van Nigeria is een aanslag gepleegd op een bruiloftstoet. Er zijn meer dan dertig mensen gedood onder wie de bruidegom. Volgens de regering is de aanslag het werk van militante islamieten. Het huwelijk was net gesloten en het bruidspaar en de gasten waren op weg naar huis. Op de snelweg werden ze beschoten. Het gebeurde in een gebied waar militanten zitten van de terreurbeweging Boko Haram. Die streeft naar invoering van de sharia in Nigeria... In de Duitse stad Dortmund is een enorme bom uit de Tweede Wereldoorlog... zonder veel problemen onschadelijk gemaakt. Voor het zover was moesten zo'n 20.000 mensen hun huis uit. Het is een van de zwaarste bommen die tot nu toe in Duitsland zijn ontdekt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Later vanavond verdwijnen de meeste buien, later opnieuw bewolking en vannacht weer regen. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB staat vast op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt Sint-Annebos en knooppunt Galdo staat 3 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WPRO-NTR. Labirint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. Het zit allemaal in de genen. Maar wat zit er nou wel in die genen en wat nou niet? Een mooie manier om daarachter te komen is onderzoek naar tweelingen. Er is speciaal een tweelingenregister voor opgericht en dat bestaat 25 jaar. We bespreken de belangrijkste ontdekkingen uit al die jaren. Waarom zou je middelen testen die toch al verboden zijn, zoals doping of cocaïne? Farmacoloog Adam Cohen doet het toch met soms schokkende resultaten. Hij is de gast. En met de Titanic nog redelijk vers in het geheugen... viel ons oog op een mooie nieuwe manier om ijsbergen te detecteren. Epigenetica, dat is een woord dat ook nog voorbij gaat komen komend uur. Een overhoring op straat alvast. Epigenetica, nou dat heeft met de huid te maken. Iets met hele goede genen, epische genen. Epigenetica, iets met uh, medicijnen te maken hebben of wiskunde... Slijme dood, ik heb echt geen idee. Een soort molecuul. Maar ja, dan loopt die nu voorbij. Nee. Ja, uh, nee. Ik zou het niet weten. Mijn Grieks is niet wat het was. Genetisch uh, epileren. <laughs> ik ben het vergeten. Ja. Kut. Dorsche onderzoekers lieten afgelopen week weten dat het effect van steroïden jaren later na gebruik nog in het lichaam merkbaar zou kunnen zijn. Zulk onderzoek naar de werking van verboden middelen is zeldzaam. Adam Cohen is hoogleraar klinische farmacologie in Leiden en hij wil daar verandering in brengen. Hij wil het onderzoek naar doping. Net als dat naar reguliere medicijnen moderniseren. Hartelijk welkom meneer Cohen. Dit is altijd een mooi moment. Iets is uh, groot wetenschappelijk nieuws. Het staat uh, in, in de kranten. Het staat op allerlei websites. En dan leg je het vervolgens voor aan een deskundige. Die ook daadwerkelijk kijkt naar ja, wat hebben ze nou eigenlijk gevonden. En wat hebben de collega's van de media daar nou eigenlijk van gemaakt. En de stond van als je doping gebruikt, of in dit geval anabole steroïden, dan heb je daar de rest van je loopbaan profijt van. Ja. Is dat een terechte conclusie? Nee, absoluut niet. En, en het is denk ik een prachtig voorbeeld... van hoe dit veld de hele tijd beweegt. Het beweegt van een wetenschapper... want ik, ik heb het ook gelezen vanmiddag op de website... en toen ben ik het artikel op gaan zoeken... van een Noorse groep... Die, die onderzoek hebben gedaan naar muizen. En het waren vrouwelijke muisjes. En die hebben ze testosteron gegeven... Dat is al een beetje anders als je, kijkt dan, waar, waarnaar, als je dan ziet wat er op, op de BBC-site sta, staat. Want daar zie je dat mm, atleten jaren later nog effect hebben van die testosteron. Dus dan is voor het gemak alvast de vertaalslag van muis naar atleet gemaakt. Ja. Met waarschijnlijk een verkeerde aanpassing van de dosis ook. Want, ja, want je want geeft een die... muis nou eenmaal al snel relatief meer dan een atleet. Ja, ze hebben die muisjes iets minder gegeven. Maar ik heb het net snel even uitgerekend. Het is ongeveer twintig keer de dosis die je ja, aan mensen zou geven. Op gewichtsbasis van zo'n zo beestje. Dus nogal wie is dat het effect dan ook langer blijft hangen. Ja, en... Het is ook prachtig als je ziet hoe ze dat gedaan hebben. Want ze zeggen dat effect blijft lang hangen. Dat is bij de muis drie maanden. Dan zeggen ze nou, een muis heeft een bepaalde leeftijd. Dus dan vertalen we dat even terug naar de mens in de leeftijd. En dat is dan ongeveer tien jaar. Dus dat is heel lang. En dan zeggen ze dat gebeurt na een hele korte behandeling. En die behandeling van die muis die is twee weken. Eigenlijk vergeten ze, en ik denk niet voor niks, om dat ook even te vertalen naar de mens. Dat is dan een anderhalf jaar, dus zo kort is het nou ook weer niet. En dus je ziet al dat daar wat aan de hand is. Je ziet in zo'n stuk al meteen dat ze een bepaalde kant op willen redeneren. Um, en dan kijk je onder dat stuk en dan zie je wie ervoor betaald heeft. En dat is de WADA, de antidoping... Uh, uh, Organisatie, uh, organisatie, club, federatie, federatie vereniging. Die, die, hebben daar, die hebben daarvoor betaald. en ja, Voor hen is het wel handig om dat te zeggen. Want dan kunnen ze zeggen dat, je, dat de band die ze nu hebben... op gebruik van, van steroïden van een paar jaar, dat dat tekort is. Hoe zou u het hebben gedaan? Als, als u werd gevraagd, uh, of misschien besloot u het zelf wel... om onderzoek te doen naar steroïden, hoe zou je dat aanpakken? Nou, Ik zou eerst eens willen weten of het nou werkelijk wel de effecten heeft... die wij hopen dat het heeft. Je krijgt daar wel meer, meer spieren van. Maar als je nou gaat zoeken, en we hebben dat voor EPO gedaan... hiervoor niet, dus ik weet het hier niet helemaal zeker. Maar als je gaat zoeken, dan vind je eigenlijk nauwelijks onderzoek... dat laat zien dat je daar ook werkelijk beter van wordt. Ja, als je een vrouw bent en je geeft een vrouw zoveel uh, testosteron... dat ze bijna man wordt, dan wordt ze sterker. En dan wint ze van vrouwen die dat niet hebben. Dat zal wel. Maar dat is lang ook niet zo bij alle sporten. Dat is helemaal niet uitgezocht. Je krijgt meer spier. Maar of je beter wordt in het gebruiken van die spier is maar de vraag. U was dus... een, jaar te, een jaar geleden te gast. Toen ging het inderdaad over EPO. Er is dus ontzettend veel te doen over EPO in, in de wielrennerij. Uw conclusie was, nou ja... Ze hebben het misschien allemaal wel gebruikt en het is wel verboden... maar of ze er daadwerkelijk sneller van zijn gaan fietsen, dat geloof ik niet. Nou ja, dat geloof ik niet. We, hebben dus, we doen dan altijd hetzelfde. We gaan kijken welk onderzoek is er nou geweest dat dat ondersteunt. En dan kom je toch eigenlijk tot vrij schokkend resultaat. Namelijk het onderzoek wat er is gaat helemaal niet over de mensen... die dat spul werkelijk gebruiken. Dat is meestal gedaan bij gezonde proefpersonen die helemaal niet goed getraind zijn... En er is ook maar heel weinig van dat onderzoek. En het onderzoek dat er is, is ook niet van hele goede kwaliteit, zeg maar, zonder goede controles en placebo. Dus eigenlijk is dat een op een nogal uh, slecht fundament gebaseerde gebe, uh, gebeuren. Je zou je dat door de ethische commissie of langs de ethische commissie krijgen, als je zou zeggen: we willen verboden middelen gaan testen op gezonde proefpersonen? Ja, dat denk ik wel als dat veilig is en het resultaat daarvan ergens goed voor is. Dat kan namelijk tweeledig zijn. Aan de ene kant kan het laten zien dat het niet werkt. Nou, Dan ben je ook meteen van een heel groot risico, van, want het heeft natuurlijk wel risico's, af voor mensen die dat dan in de sport gebruiken. Dus dat, dat is mooi. Als het verschrikkelijk goed zou werken, dan heeft het ook een medische toepassing. Misschien niet om sneller de heuvel op te fietsen, maar voor mensen met een aandoening... Ja die we wat steun in de rug kunnen gebruiken. Nou ja, bij EPO weten we dat al. Daar weten we al dat dat eigenlijk wel meevalt... hoe goed dat daar werkt. Dat en... was oorspronkelijk een medicijn, EPO? Dat is nog steeds zo. Ik gebruik het zelf bij patiënten met nierziekten. Um, en daar zorgt het dat hun bloedgehalte weer normaal wordt... en dan voelen ze zich ook wel wat beter. Maar het worden geen topsporters daarvan. Toch is het een, een moeilijke discussie. Want waarom zou je medicijnen gaan onderzoeken die toch al verboden zijn? Want nou ja, dan komt de vraag waarom zou je ze verbieden? Ja. Als ze geen enkele reden, als ze dan niet toevoegen aan de sportieve prestatie... dan hoef je ze ook niet te verbieden. Dan lijkt me niet dat iemand ze zal gaan gebruiken. Nee, maar stel uh, cocaïne. Het zou natuurlijk best interessant zijn om eens te onderzoeken... Uh, alsof het een medicijn was wat cocaïne doet met een, een proefpersoon... Ja. Maar als de conclusie is dat het ongezond is... Ja, dan, dan is het toch al verboden. En als de conclusie is dat het gezond is... dan heb je er ook niet zoveel aan, want het is nee. verboden. Nou, bij, de, bij de middelen zoals cocaïne en morfine... daar weten we ook eigenlijk wel vrij goed wat, wat ze doen. En er zijn een heleboel redenen om ze te verbieden... want we weten al dat ze verslavend zijn... en dat ze behoorlijk slechte effecten hebben op mensen. Um, ik denk dat je het daar niet hoeft te gaan doen. Ik denk dat we daar genoeg weten. Dat is het verschil. En in het geval van EPO is het ooit verboden door, door een of andere autoriteit. Zonder dat ze zeker wisten dat het, dat het wel zo'n effect zou hebben. Het zou ja. wel eens kunnen dat die hele race tegen de EPO voor niets is. Nou, als je gaat kijken hoe het gegaan is. Dan is iemand op een dag op het idee gekomen dat het hebben van meer rode bloedcellen goed voor je was. En dat kwam denk ik omdat als je hoogtetraining doet. Dan gaat ook dat hemoglobine. Hè, wat, wat, wat de maat is voor hoeveel rode bloedcellen je hebt. Gaat daarvan omhoog. Dus de mensen zeggen: nou dat kunnen we met minder werk dan ergens in de bergen rond te gaan fietsen. Kunnen we dat ook bereiken met een bloedtransfusie? Zo is denk ik begonnen. Toen, dat mocht niet, mochten niet lastig om bloedtransfusies te geven. Want je moet dat bloed bewaren en dat gaat allemaal niet zo goed. Zei, hey, toen kwam EPO, in het einde van de jaren tachtig, nou, 1 en 1 is 2. Dan gaan we dat inspuiten. En... Eigenlijk zonder heel veel basis. Die basis hebben we in dat stuk wat we vorig jaar over geschreven hebben... nog eens een keer proberen uit te zoeken. Namelijk, het gaat altijd over hoe werkt het? Hè? Hoe werkt zo'n middel? En hoe kan het dan het effect hebben wat we nodig hebben? Ja, als je daar over die rode bloedcellen denkt, heel oppervlakkig, zeg je nou, daar zit de zuurstof in, die, die brengt dat naar die spieren, dus dan ga je vast harder als er meer zuurstof aankomt. Als je nog even nadenkt, kom je tot de conclusie dat die spieren niet alleen op zuurstof draaien, maar ook op een heleboel andere dingen. En dat, als je er dus meer zuurstof naartoe brengt, dat dat helemaal niet wil zeggen dat ze het dan beter gaan doen. Wat zegt dit over de dopingautoriteiten eigenlijk? Dat ze in het ene geval helemaal niet zo goed onderzoek hebben verricht... naar iets waar ze heel hard achteraan rennen... en dat ze in het andere geval heel graag bewijs zoeken voor hun stelling... zoals in het geval met die steroïden. Ja, ik vind dat niet indrukwekkend voor een, voor een instelling... die eigenlijk daar de controle moet hebben. Ik, ik denk dat daar ook een wetenschappelijke onderbouwing bij zou moeten zitten... behalve alleen maar repressie, want dat is eigenlijk wat ze doen. Zij zeggen het mag niet. En dan, gaan ze naar, dan komt er een enorm apparaat in werking. Dat dat probeert in stand te houden. He, met controles. Nou, je hebt dat allemaal gezien in de tour. Hoe, hoe streng dat is. Laboratoria die voor heel veel geld dat allemaal zitten te checken. Maar eigenlijk weten we niet precies waarom. En er ontstaan dan denk ik ook belangen weer. Dat, nou ja, dat zie je eigenlijk overal altijd. Maar er ontstaan weer belangen die zoiets in stand te houden. He, op het moment dat je zo'n lab hebt dan weet ik niet zeker of je dit bericht nou zo leuk vindt. Hoe zit dat eigenlijk met gewone medicijnen? Die, eh, niet doping, niet cocaïne... maar eh, medicijnen die misschien eh, heel veel luisteraars gewoon nemen. Want daar spelen ook belangen. Daar kun je ook gewoon onderzoek ja. naar je hand zetten. Daar kun je ook onderzoek sponsoren. Daar kun je ook zorgen ja. dat er iets gepubliceerd wordt. Wordt dat eigenlijk wel zo goed gedaan? Ja, ik denk... Ik denk wel. Dat wil niet zeggen dat daar niet ook die belangen effect op zouden kunnen hebben. Maar dat is een ontzettend zorgvuldig systeem. van uh, waar, Hoe zo'n onderzoek wordt opgezet. Hoe het dan vervolgens door onafhankelijke commissies wordt getest. En ik ben zelf een tijd lang vicevoorzitter geweest van de CCMO. Dat is het lichaam dat... dat die controle van die protocollen op zich neemt en daar ook op toeziet. En dat wordt heel zorgvuldig gedaan. Maar er wordt ook wel eens gezegd dat bijvoorbeeld in het geval van antidepressiva... het haast niet mogelijk is om iets gepubliceerd te krijgen... zonder voorbij een, een commissie van peer reviewers te komen. Dus mensen die het artikel moeten goedkeuren voor het uh, te publiceren blad. Zonder dat die peer reviewers op de een of andere manier afhankelijk zijn van de industrie. Ja, dat... Dat, is, dat kan je slecht en goed opvatten. Ik denk dat het voordeel daarvan is. Als het werkelijk experts zijn. En dat moet je op een andere manier beoordelen. Dan of ze voor een industrie werken. Maar als het werkelijk experts zijn. Mensen die zich op dat gebied. Eh, en dat is gewoon te testen. Want dat is wat ze gepubliceerd hebben. Ze hun, hun sporen hebben verdiend. Dan is het ook zo. Dat ze vaak industrieën adviseren. En in die zin. Daarvoor werken. Ik vind het heel slecht als mensen dat op persoonlijke basis doen. In het algemeen zouden we dat niet moeten doen. Dat komt voor. Dus dat het geld in je eigen zak verdwijnt ja, en niet in het ja. onderzoeksinstituut. Ja. Ik adviseer ook bedrijven, maar dat komt niet bij mij. Dat komt bij mijn werkgever. En zo zou het ook horen. Daar is helemaal niets tegen. Maar je ziet mensen die dat inderdaad doen... die overal lezingen geven en daar geld voor krijgen. Ik denk dat dat niet goed is. En ik vermoed ook wel dat dat een zeker effect heeft. Nou is het punt dat als zij dan zelf onderzoek doen dan moeten ze dat opschrijven, ze moeten dat uh, publiceren... en dan kunnen wij het weer lezen. En dan kunnen we kijken of, net als ik dat net gedaan heb... met dat artikel van die Noren over... Uh, dat is de basis van de wetenschap. Je kunt het lezen, je kunt het proefje ja. nadoen en je kunt erop ja. schieten. Ja, en dat moet. En daarom is het ook heel slecht als dat niet gebeurt. Als het, niet, als het in de media komt zonder dat het gepubliceerd is. Dat soort dingen komen ook voor. Wat vindt u van de reputatie van de farmaceutische industrie? Want je leest eigenlijk alleen maar negativiteit erover. Ja. Bent u wel positief? Ja, ik ben, ik ben wel positief. Kijk, de, de farmaceutische industrie heeft zichzelf in een vrij interessante situatie weten te werken. Het is een industrie die nou toch eigenlijk over het algemeen redelijk netjes werkt. Ze, het is een industrie die geen vervuiling veroorzaakt. En ook heel vaak geneesmiddelen maakt waar we werkelijk wel iets aan hebben. Dus zo erg is het nou, ook weer niet. Maar het staat qua reputatie zo'n beetje op het niveau van de wapenindustrie, geloof ik, als je dat test. Oh, ik dat wilde is... zeggen tweedehands autohandelaren, maar wapenindustrie ook. Ja, ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Ja. En voor een deel zijn er ook altijd wel weer dingen die gebeuren. En dat heeft allemaal te maken met de marketing van die geneesmiddelen. Uh, die het niet door de beugel kunnen. We hebben recent weer gezien dat een heleboel farmaceutische industrieën... in China grote omkoopschandalen hebben gehad... waar ze probeerden om mensen om te kopen... om hun geneesmiddelen te gaan gebruiken. Ja, dat zit dan altijd vast aan de poging om daar geld mee te verdienen... en daar gaat het vaak mis. En ik vind het is niet goed dat bedrijven dat... maar steeds niet onder controle krijgen. Hè, dat, komt, dat komt steeds maar weer voor en... Uh, GSK, een Engels bedrijf heeft uh, een jaar geleden geloof ik een boete van. Uh, ik ik meen uh, 3 miljard gehad of zo van de Amerikanen om, om foute advertenties. Maar dat is voor, voor, voor zo'n bedrijf toch helemaal niks? 3 miljard? Nee, dat, dat is helemaal niks. Maar dat is in de reputatie natuurlijk moor, is dat moordend. En dat is, dat is een. En steeds terugkerend, ik denk dat op het geheel, het geheel van de research die ze doen, het niveau van de research die ze doen, dat allemaal niet het allerbelangrijkste is. Maar ja, wij vinden geneesmiddelen belangrijk, vinden onze gezondheid belangrijk. Dus de industrie zou zich daar echt vreselijk op de kop moeten krabben om dat nou gewoon nooit meer te laten voorkomen. Het is vertrouwen, net als banken, doen ook best goede dingen, maar er hoeven maar een paar van dit soort dingen te gebeuren en die reputatie is naar de. Al met al is het betoog, als ik het zou kunnen samenvatten... meer onderzoek, meer transparant onderzoek... en zorgen dat, dat alles wat op wat manier dan ook... onder of boven de toonbank op de markt komt... moet gewoon gedegen onderzocht worden. Ja, en vooral ook op een goede manier de wereld ingestuurd... Daar de resultaten gewoon... van het onderzoek. Dat ja. is een verwijt aan, aan de media dan. Ja, ik denk dat is een, dat is een combinatie is. Ik denk dat wij als onderzoekers maar de hele tijd ons best moeten doen om zo'n bericht ook goed over te brengen. Als je naar het persbericht kijkt, dat kan je op internet vinden van dit Noorse onderzoek. dan is dat niet helemaal transparant. Daar staat niet alles in. Dat, je je dat moet echt goed tussen de regels lezen om, om te zien wat ze echt hebben onderzocht en ja, echt hebben gevonden. En dat getuigt van geen enkele zelfkritiek, ook niet van het tijdschrift waar, waar dat in zat. Die willen namelijk gewoon ook in de media komen, dus ze laten alle twijfel weg. Ik denk dat dat niet goed is. Want je, krijgt, ja, je ziet wat er gebeurt. Er wordt nu al, als je zoekt het maar even op internet op... dan zie je dat dit hele bericht als waarheid door de wereld wordt verspreid. En iedereen gaat elkaar napraten. En dat is niet waar wetenschap voor is. En over vijf jaar zegt iemand... oh ja, dat heb ik toen een keer gelezen... dat, uh, dat, dat steroïden heet, hebben een levenslange effect. Dat weten we toch, ja. Precies. Adam Cohen, hartelijk dank. Hoogleraar Klinische farmacologie in Leiden... en directeur van het Center for Human Drug Research ook in Leiden. Hartelijk dank. IJsbergen zijn voortaan te volgen door het geluid dat ze maken. Dat heeft een team Nederlandse wetenschappers van de TU Delft en van het KNMI ontdekt. Deze nieuwe methode kan handig zijn om ronddobberende ijsschots in kaart te brengen... die een gevaar zouden kunnen vormen voor de scheepvaart. Twee onderzoekers zitten in de studio. Mirjam Snelle, akoesticus bij de TU Delft. En Laszlo Evers, geofysicus ook in Delft en bij het KNMI. Goedenavond en welkom allebei. Kon je eigenlijk ijsbergen niet... Uh, niet al volgen? Kon je niet al gewoon kijken naar satellietbeelden... en zien waar zo'n ijsberg ronddobberde? Uh, ja, dat kon al. Uh, en dat gebeurt ook gewoon. Alleen satellietwaarnemingen worden natuurlijk gestoord door wolken... En, uh, en akoestische waarnemingen niet. En verder is het ook zo dat op een gegeven moment... die ijsbergen gewoon te klein worden om nog door satellieten gezien te worden. En op dat moment kunnen die akoestische metingen ook een bijdrage leveren... om die uh, ijsbergen te kunnen volgen... Want ijsbergen maken geluid. Dat wist ik niet. Wat, wat voor geluid is dat? Ja, dat is een krakend, piepend, schurend geluid op het moment dat er stukken afbreken. Of dat er, dat er wat, wat frictie in zo'n ijsberg optreedt. En uh, dat doen ze ook niet de hele tijd. Dat doen ze bij tijd en wijle. En zodra ze dat doen, kunnen wij dat, uh, dat horen. En, uh, en daarmee die ijsberg lokaliseren. Laten we luisteren naar een stuk ijsberg. Is dit, is dit echt zo'n zo kabaal in het echt, Laszlo? Of hebben ze gewoon een microfoon heel dicht op de ijsberg gehouden? Nee, het is eigenlijk uh, wat wij zien onder water uh, vreselijke hee, en, uh, en we kunnen dat ook over hele grote afstanden meten. Dus deze, het, uh, het toontje wat u net hoorde... dat is op uh, ongeveer 5000 kilometer afstand van de ijsberg opgenomen. En hoe gaat dat, dat meten? Wat gebruik je daarvoor apparaat voor? Het uh, zijn eigenlijk uh, microfoontjes die onder water kunnen horen, en dat, en dat noemen we dan hydrofoons. En die liggen op uh, ongeveer anderhalf kilometer waterdiepte. Uh, uh, en die diepte is uitgezocht omdat je daar juist heel goed... over grote afstanden dit soort uh, fenomenen kan horen. Want geluid in water heeft nogal vreemde eigenschappen. Het, het rijkt over een hele lange afstand. Het gaat eigenlijk niet snel verloren. Inderdaad, ja. Dat, dat reist over hele grote afstanden. Uh, een grote onderwater-explosie uh, uh, reist door eigenlijk alle oceanen heen. De, het geluid daarvan. Die microfoons, die, die lagen er al? Met wel, welk doel zijn die daar uh, neergelegd of gehangen? Uh, die microfoons die, uh, hangen daar min of meer... Uh, met als doel uh, grote explosies te vinden. En dan zijn wij met name uh, geïnteresseerd ge, in uh, nucleaire tests... Dus om te zien of iedereen zich houdt aan het verdrag om geen atoomproeven te doen. En die zou je bijvoorbeeld op een eilandje of in het water kunnen exact, doen. Ja. Hoeveel van die, van die meetpunten zijn er eigenlijk om de hele wereld te behoeden tegen atoomproeven? Uh, in totaal zijn er 321 meetpunten. En dat zijn meetpunten uh, op land, uh, ondergronds, uh, onderzees en in de lucht... Uh, en op die manier houden we dus alle media in de gaten. Dus we willen onderwaterproeven kunnen vinden, we willen ondergrondsexplosies kunnen vinden en nucleaire tests in de atmosfeer. Nou is een nucleaire test ook wel, wel een lekkere klap, die, die, die vind je over het algemeen wel op de een of andere manier. Of valt dat nog tegen? Uh, om, een, uh, om een explosie uit al, al dit soort herrie te halen, zeg maar, moet je, moet je toch wel even. Heel goed kijken. Natuurlijk, als we naar de, naar de megaton-explosies gaan. die de Russen deden. op Nova Zembla, daar heb je niet heel veel voor nodig. Maar zeker als je naar de kleine nucleaire tests gaat. moet je echt eerst een beeld vormen van. wat is de ruis in het medium? Welke andere bronnen zijn er actief? En pas dan kan je zeggen: van nou, dat was een nucleaire test. en niet een seismisch experiment op zee of of een aardbeving of iets anders. Goed, we gaan terug naar de ijsberg. We luisteren naar een ander fragment van een uh, ijsberg. Ja, totaal anders dan het vorige uh, fragment. Nee hoor, nee, was redelijk hetzelfde. <laughs> wat is het verschil? Deze is, uh, van, is, dichter, is, bij, is opgenomen is een hydrofoon... die wat dichter bij de ijsberg uh, lag... 2000 kilometer afstand. Als ik ja, het de eerste in. opname was op 5000 kilometer afstand. En deze opname op 2000 kilometer afstand. Hoe gaat het nieuwe systeem werken? Want uh, ijsbergen worden steeds meer een probleem. Althans, dat is voorspeld. Met de klimaatverandering zullen stukken ijs afsmelten en, en op drift raken. En, uh, nou ja, we hebben beelden gezien bij, bij Australië. kwam op een gegeven moment een stuk ter grootte van Nederland aangevaren. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere stukken. Die wil je allemaal in kaart brengen. Hoe, hoe werkt dat? Uh, we, we kunnen gewoon gebruik maken van het systeem zoals het er al is, hè, waar Leslo het net over had. Daar, daar hoeven we ook helemaal niks aan te veranderen. Het is puur een kwestie van uh, zeker weten dat we naar de signalen kijken die van de ijsbergen vandaan komen. En, uh, en ze blijven lokaliseren. Hoe weet je zeker dat het, dat het een ijsberg is en, en niet een walvis? is? Uh, dat weten we op de, nu zeker, omdat we uh, hebben gekeken... waar het geluid precies vandaan komt. In de toekomst kunnen we natuurlijk gaan kijken naar de signaal. Naar echt de signaalvorm. En in wezen zegt die signaalvorm iets over de, de bron van die het geluid heeft gemaakt. Dus een, een, een geluid dat we ontvangen wat van een ijsberg vandaan komt... heeft een heel andere vorm dan het geluid van een walvis of het geluid van een seismische survey. Dus op een gegeven moment, als we, zodra wij in staat zijn om, om die geluiden goed te klassificeren... dan hebben we gewoon een automatische detectie- en uh, lokalisatiesysteem. Dan vervolgens moet je nog bepalen waar het zich precies bevindt. Hoe doe je dat? Dat is relatief eenvoudig. Het is eenvoudiger eigenlijk dan klassificeren. Uh, de meetsystemen waar Leslo het net over had, dus die onderwatermicrofoons, die hydrofoons... dat is er niet eentje per positie, maar zijn er meerdere. Dus die geef je ook de richting van waaruit het geluid komt. En door die richtingen van verschillende ontvangstations te combineren... krijg je gewoon een kruispeiling en weet je precies waar de bron zich op het moment van uitzenden bevond. Kun je dan ook bepalen hoe groot de ijsberg is... en welke kant die opgaat en hoe lang die daar al ligt en al dat soort dingen? Nou, Welke kant die opgaat, dat kunnen we doen... omdat we de gegevens ook als functie van tijd hebben. Hoe groot de ijsberg is, dat is iets wat we nu nog niet kunnen... maar waar we zeker naar willen gaan kijken. Of die signalen die we krijgen ook iets zeggen over de staat van de ijsberg. Hoe klein moet een ijsberg zijn of mag een ijsberg zijn om hem op te merken? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat, dat, eigenlijk weten we dat nog niet helemaal. Een, een schatting is uh, denk ik uh, enkele tientallen tot honderd meter. Dus dat zijn relatief kleine ijsbergen. Tientallen meters. Ik bedoel, als, als die dingen zo groot als Nederland kunnen worden... vind ik dat wel meevallen. Dan kun je dat combineren natuurlijk met, met satellietbeelden. Want dat zou uiteindelijk een, een optimaal systeem opleveren. Hoe doe je dat? Hoe maak je daar een mooi systeem van? Nou, de gegevens zijn beschikbaar, satellietmetingen. Dus op het moment dat je je akoestische metingen goed verwerkt... automatisch verwerkt, dan is het een, een, een relatief eenvoudige opgave... om dat ook automatisch te combineren met alle gegevens... die uit satellietwaarnemingen gehaald worden. Daar ligt niet, denk ik, de uitdaging. Waar ligt de uitdaging wel? In het, in het maken van het systeem zodat je zeker weet dat je naar een ijsberg luistert en niet naar iets anders. Dat is het moeilijkste? Dat is het moeilijkste, ja. Als het systeem eenmaal helemaal werkend is, hè, um, wat zou het dan opleveren? Betekent dat dat je inderdaad een, een schip, nou ja, een Titanic, maar dan van 2014 kunt waarschuwen van er ligt daar een ijsberg of er komt een ijsberg die kant op? Ja, ik denk dat dat wel mogelijk is. Maar er zit natuurlijk ook een grote toepassing meer in het wetenschappelijke vlak. We willen gewoon graag weten hoe die ijsbergen zich verplaatsen. Hoe snel ze smelten bijvoorbeeld ook. Waar ze, waar ze heen gaan. Hoeveel het er zijn. Omdat het zegt natuurlijk ook iets over de stand van het klimaat op dit moment. Dus uh, het, is niet, het is niet alleen bedoeld voor, uh, voor scheepvaart, er zit ook een heel ander aspect nog aan. Ook het wetenschappelijke aspect van, van die ijsbergen. Want hoe staat het daarmee? Het, het werd een tijd een, een veel uh, geciteerd doemscenario. Er komen grote ijsbergen en er zijn grote stukken ijs op drift en kijken hoe hard het allemaal gaat. Is dat aan het toenemen of aan het afnemen, of blijft dat globaal gelijk? Hoe, wat weten we daarvan? Nou, ik weet eerlijk gezegd niet of dat, uh, of dat toeneemt of afneemt. Wat we wel weten is dat uh, de temperatuur van het zeewater toeneemt. De, de atmosfeer warmt eigenlijk maar weinig op de, de laatste tien jaar. En uh, een hele hoop van die warmte is in de zee gaan zitten. We hebben daar metingen van uh, tot ongeveer twee kilometer diepte. Uh, een van de doelen van onderzoek, wat uh, Mirjam en ik doen, is om. Dieper in de oceaan te gaan kijken wat daar de warmteopslag is. En dan kunnen we dus dit soort ruis van ijsbergen, maar ook van aardbevingen en van andere bronnen, kunnen we aanwenden om een schatting te maken van de, uh, de temperatuur in de diepe oceaan. En om zo uiteindelijk te zeggen hoe hard alles eigenlijk gaat met, met klimaatverandering. Hard of zacht, dat weet ik niet. Of hard waar. of zacht, dat weten we eigenlijk. Dat, dat blijft steeds een beetje gissen, toch? Hè? Op de een of andere manier. Ja, dat is echt een groot onderzoeksgebied... Uh, om te kijken, van wat, wat gebeurt er nou met die oceaan? Want we weten het inderdaad niet. Op dit moment, of, recent zijn er uh, experimenten geweest... en dat is al vrij lang geleden begonnen... waarbij bijvoorbeeld grote akoestische bronnen... midden in de oceaan geplaatst zijn. Die zonden dus continu signaal uit. Het werd elders opgevangen. En door de, naar de looptijden te kijken dus de tijd die het geluid nodig had om van de bron naar de ontvanger te, uh, te gaan... kon, de, kon men iets zeggen over de gemiddelde geluidsnelheid in de oceaan. En die geluidssnelheid is gekoppeld aan temperatuur. En door die metingen dus over een hele lange periode te doen... Kun je, hoopte men om te, uh, temperatuurvariaties te zien. Nou, die experimenten die zijn, uh, die zijn op een gegeven moment gestopt... omdat er natuurlijk ook veel angst was voor het zeeleven. Maar die gaven wel een eerste indicatie van wat er op oceaanschaal gebeurde... met de temperatuur van de oceanen. De techniek waar Leslo het net over had... waardoor we dus kijken naar de ruis van de oceaan... om eigenlijk hetzelfde te doen. Dus we gebruiken niet een speciale bron daarvoor. We gebruiken de oceaanruis. Die zou een ontzettend mooie aanvulling daarop zijn. Of eigenlijk een voortzetting. Omdat men gewoon niet precies weet... hoe het met die oceaantemperaturen zit. Het is een ontzettend groot oppervlak. 70% van de aarde bestaat uit water. En, en daar kan heel veel uh, energie in gaan zitten. En dan moeten we kunnen monitoren... op de een of andere manier... En dat kunnen we eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Want het zou zo kunnen zijn dat, dat de oceanen veel van de opwarming van de aarde als het ware opvangen. Dat die, dat die in de oceaan uh, gaat zitten. Of dat ze, dat ze juist weer veel afkoelen. Nou, we moeten in ieder geval weten wat er gebeurt met die oceanen Om daarmee te weten wat er met de aarde als geheel gebeurt. Ja. En dat weten we dus, dus wel van het, uh, het oceaanoppervlak. En tot zo'n twee kilometer diepte. Daar, daar zijn metingen. En, en wij willen dus dieper kijken dan die, uh, dan die twee kilometer. Goed, ik wens jullie uh, veel succes met het uh, verdere onderzoek. Mirjam Snelle van de TU Delft en Leslo Evers ook van de TU Delft. Hartelijk dank. De rubriek Post. U kunt elke week terecht met een vraag. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd... maar nooit een antwoord op heeft kunnen vinden. U kunt het mailen naar labyrinthradio.wpro.nl Deze week kwam de vraag van Frans van Zelm. Goedenavond. Ja, goedenavond. U had een uh, vraag gemaild. Wat was die vraag ook alweer? Ja, um, een paar weken geleden hadden jullie een uh, uitzending op televisie... over walging bij, bij de mens dan. Ja. En daardoor moest ik eens aan onze katten denken van vroeger... Die uh, aten met smaak vliegen en torretjes, volgens mij ook wel gegeten torretjes. Maar als ze op de grond een uh, doodgemette wesp vonden, dan gingen ze erbij zitten. En dan maakten ze ja, kotsneigingen, zoals ook die haarballen uh, uh, uitspugen. Alleen bij het zien van de wesp, nog niet uh, aangeraakt? Nee, dan gingen ze er naartoe, enthousiast, of, en dat zullen ze even lekker opeten. Maar dan stopten ze en gingen ze braakneigingen vertonen. Nou, volgens mij zijn die katten van ons nooit gestoken. Dus ja, mijn vraag is van, ja, hoe, hoe kan dat? Waar, waar komt het vandaan? En is dat uh, vergelijkbaar met die walging bij, bij de mens die in jullie televisieuitzending zat? Heeft u een vermoeden zelf? Uh, ja, nou ja, geel. Maar ik zei als ze aten ook wel torretjes met geel of gele kattensnoepjes. Maar ik, nee, ik weet het dus niet. En dat beest deed niks meer, die, die, uh, die wesp. We gaan snel naar Jan van Hoof. Hij is emirite Zorgleraar Gedragsbiologie in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, meneer Van Hoof. Hebben dieren ook walging? Een soort, soort aangeboren sentiment van totale nou ja, walging? Uh, natuurlijk hebben ze dat. Uh, in dit geval van die kat die uh, zo reageerde op die gele wesp, de heer Van Zalm zei uh, dat bij zijn weten die kat nooit gestoken was. Uh, daar ben ik natuurlijk niet zo zeker van. Dat zou je eigenlijk precies moeten weten. Want over het algemeen uh, is uh, wat bij die kat gezien werd... dat is een gedrag wat we wel aan de dieren en ook bij onszelf tegenkomen. Dat is als je een onaangename smaak in je mond krijgt. Of een onaangename geur. Of iets dat eruit ziet wat in het verleden dat teweeg heeft gebracht dan roept dat als een soort, ja, soort geconditionele reflex roept dat een, een afweer, een uitstootbeweging op. Als je gaat kijken wat mensen voor gelaatsexpressie vertonen als ze walging laten zien... dan maken ze tongbewegingen uit je mond weg te werken en ze knijpen de neus dicht... In een soort je afsluiten voor een onaangename verschrikkelijke geur. Het zijn dus rotte, onaangename smaken en geuren. In het geval van die kat weet ik het natuurlijk niet. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij in het verleden toch een hele onaangename ervaring heeft gehad. Maar zou het, zou het misschien ook theoretisch zo kunnen zijn dat er bij katten een, een aangeboren neiging tot walging is voor het eten van insecten die je eventueel kunnen steken? Zoals een. Nou, westen. dat lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk, ten eerste aangeboren reflexen van walging. We hebben walging, het, ja, in zekere zin is walging natuurlijk een aangeboren respons. Want het is het verwijderen van onaangename dingen uit je, uit je keel, uit je mond, uit dingen je neus. Dingen die ook niet, niet goed voor je zijn. Huh? Er zijn ook dingen die niet goed voor je zijn, dus het is Uiteraard, goed dat die reflexen Het is natuurlijk zit. een functionele respons die niet voor niks er is. En het is dus een afweerrespons. En wat je nou bij een heleboel dieren ziet... kun je het ook opwekken. Bij apen kun je het opwekken door zo'n onaangenaam iets te geven. Oh, dat willen ze kwijt uit hun bek. En dan krijg je precies diezelfde bewegingen. Wat je bij ons nou ziet... is dat het ook wordt gebruikt als een sociaal signaal. Dus ik kan, als ik iemand tegenkom die ik walgelijk vind... die stinkt, nou dat is alvast één ding... maar iemand waarvan ik... Uh, ja, die ik niet mot. Dan toon ik een Argelaadse expressie van walging, van afkeer. Ik sluit mijn neus, mm, trek mijn neus op en zo noemen we het ook, hè, in afkeer van zo iemand. En dan wordt het een uitdrukking zelfs van minachting, van, van echte afkeer. Doen dieren dat eigenlijk ook? Hebben die ook sociale walging? Um. Ik heb daar nooit iets van gezien. Ze hebben natuurlijk een veelheid van uitdrukkingsbewegingen... waarmee ze tot elkaar hun verstandhouding uitdrukken. Maar bijvoorbeeld incest, hè? dat roept bij heel veel mensen uh, walging op. Hebben apen ook, ook een walgelijke neiging bij het zien van incest... of, of nou, andere sociale ik niet praktijken? ik uh, bij alle mensen meteen een dergelijke wal... Niet bij ik ik alle mensen, je... maar de meesten. Nee, maar ik denk ook niet dat je daar de respons van walging per se ziet. Maar wat je bij mensen wel ziet, is dat... Wij kunnen het sociaal gebruiken, het signaal. Zoals we een heleboel uitdrukkingsbewegingen hebben... die ook dieren hebben om met elkaar een verstandhouding te regelen. Ik vind jou walgelijk. Maar wij kunnen, en dat is bijzonder wat wij nu ook nou doen... wij kunnen het ook als commentaar geven. Ik kan bijvoorbeeld uh, hier rond de tafel zitten met iemand en zeggen... nou, gisteren heb ik toch iets meegemaakt, joh. Er was toch een vent en die durfde het toch om daar een bewering... Zo, zo walgelijk en op dat moment... Mimik die hele houding en beschrijf, als het ware, de situatie. Met uitdrukkingen van minachting, afkeer en walging, kan ik laten zien. Wij kunnen het dus ook als commentaar gebruiken. En dat is, als het ware, een functie die analogisch aan ons taalgebruik. Wij kunnen de wereld om ons heen beschrijven. En ook kwalificaties aan die wereld geven van hoe wij er tegenover staan. En daarvoor gebruiken we dus. De termen walging? Ja, maar ook uitdrukkingsbewegingen die van oorsprong teruggaan op hele fundamentele verstandhouding met je omgeving. Dat wil zeggen dat je iets vies vindt. Juist, maar en, dat, dat is iets wat, wat u bij dieren nog niet heeft gezien. Volgens mij uh, zitten we inmiddels aan het antwoord. Jan van Hoof, hartelijk ja. dank. Emeritus ja. hoogleraar gedragsbiologie. Dank dat u uw antwoord wilde geven. Graag tot de volgende keer. En uh, dank Frans van Zelm voor de vraag. Ja, toch nou, was het interessant was het om te horen. Ja, nee. en, uh, en de groeten aan uw kat. En wie ja, ook die is er weer. Oh, die is dood. <laughs> maar ja. Aan de volgende kat dan. Ja, of ze gestoken zijn, weet ik natuurlijk niet. En ja, ik meen het toch bij uh, ja, kat, kattenbreed waar te nemen. Maar goed... Uh, nou, uh, we, we houden het in de gaten. Misschien ja. uh, horen we nog een oplossing. U kunt alles vragen en, en mailen aan labyrinthradio.nl. Hartelijk dank, beide. Het Nederlands tweelingenregister heeft in zijn 25-jarig bestaan... geleid tot baanbrekende nieuwe inzichten in de rol van erfelijke aanleg... En daarbij gaat het niet alleen om de erfelijkheid van ziektes. maar ook van gedrag, intelligentie, lichaamsbouw en noem het maar op. Dorette Boomsma, welkom. Hoogleraar biologische psychologie aan de VU. en oprichter van het tweelingenregister. Gefeliciteerd met het uh, jubileum. Ja, dankjewel. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen, het, het tweelingenregister? Wat was het moment? Wanneer kwam het idee en hoe ging het toen vervolgens? Het idee kwam verder? naar aanleiding van het eerste tweelingonderzoek. wat we deden aan de Vrije Universiteit. We hadden toen een onderzoek bij Amsterdamse tweelingfamilies... naar risicofactoren voor het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen. En we konden in contact komen met die gezinnen met een tweeling... via de burgerlijke stand in Amsterdam. Dat werkte prachtig. Maar het was wel heel kostbaar. En op een gegeven moment, toen we begonnen in te zien... wat een krachtige methode dit was om onderzoek te doen... kwam ook de gedachte naar boven van het zou heel mooi zijn... om voor toekomstig onderzoek te kunnen putten uit een eigen register... waar je bovendien niet alleen maar mensen ziet voor een momentopname... maar ze kunt volgen gedurende hun levensloop. En dan vervolgens was het dus tweelingen gezocht. Waar, waar vind je zo gauw... Ja, Het zijn er uiteindelijk duizend geworden... maar waar vind je zo gauw een, een hele trits tweelingen? Nou ja, dat kwam uh, via een tweetal wegen... Uh, één weg was een heel gelukkig toeval. Mijn hoogleraar, die mijn promotor was, woonde in Nieuwkoop... naast een buurman die de directeur was van een babyfelicitatiedienst... En in die tijd ging de felicitatiedienst bij ouders thuis op bezoek waar een babytje was geboren. En waren er nou meerdere babytjes, dan lieten ze een folder achter van het Nederlands Tweelingenregister. Met een inschrijfkaart en konden de ouders op die manier hun kinderen inschrijven in het register. En dat heeft eigenlijk aan de basis gestaan van alles wat we nu doen. Daarnaast hadden we een hele ondernemende studenten. Clarien van Oel, en die heeft op een gegeven moment gezegd... ik schrijf alle gemeentes in Nederland aan... met het verzoek of ze ons in contact willen brengen met tweelingen. En uh, een heel erg groot aantal gemeentes heeft daar positief op gereageerd... en aan meegewerkt. En dat is de basis geworden voor het onderzoek bij volwassenen. U kent ontzettend veel uh, tweelingen. Lijken ze ook altijd op elkaar? Nee, alle variaties zijn mogelijk... Je ziet gezinnen waar tweelingen in zitten... waar mensen niet het vermoeden hebben dat de kinderen tweeling zijn... of de volwassenen. En het omgekeerde komt overigens ook wel eens voor... dat gewone broers en zusters worden aangesproken... alsof ze een tweeling zijn. Dat geldt allemaal wel een beetje meer voor twee-eige tweelingen... dan voor één eige tweelingen gemiddeld lijken één-eiige tweelingen ook uiterlijk echt heel erg veel op elkaar. Ja, want dat is eigenlijk misschien wel de meest interessante groep... want een twee eiige tweeling zou je zeggen dat is gewoon broer en zus... maar op hetzelfde moment geboren. Ja, maar voor de onderzoeker zijn beide groepen erg interessant. Uh, wil ik graag meteen even aantekenen. Waarom is dat zo? Nou, heel lang in het uh, genetisch onderzoek... was de cruciale vraag van lijk je meer op elkaar... als je meer genetisch verwant bent... Je kan natuurlijk vaststellen dat een eigen tweelingen veel op elkaar lijken. Maar daar heb je nog niet zo erg veel aan, aan die observatie. Die observatie is consistent met het gegeven... dat een bepaalde eigenschap erfelijk is. Maar hij bewijst verder niks. Want bijna alle tweelingen groeien op in hetzelfde milieu. Ze staan bloot aan dezelfde omgevingsinvloeden. Ze eten hetzelfde, et cetera, et cetera. Dus je kan niet zeggen van het komt van hun genetische aanleg... Versus het komt van hun identieke omgevingsomstandigheden. Dus je hebt altijd een controlegroep nodig. Nou, die controlegroep dat zijn de twee-eiige tweelingen. Is het nou inderdaad zo dat die minder op elkaar lijken dan de een-eiige tweelingen... dan is de hypothese dat erfelijkheid een rol speelt opeens ondersteund. In het geval van die een-eiige tweeling is natuurlijk de vooronderstelling... dat ze, dat ze dezelfde genen hebben... Dat, ja. dat, dat je dus twee identieke exemplaren met een, met een uiteindelijk ander leven eh, krijgt. Is dat waar? Kun je zeggen dat een eigen tweelingen precies dezelfde genen hebben, of zijn er toch nog verschillen? Ja, nou tegenwoordig. Sinds een paar jaar is het natuurlijk mogelijk om grootschalig eh, DNA te sequencen. Dat wil zeggen om de hele genetische code, de genen en overigens ook de stukken DNA die daartussenin liggen, af te lezen. En wat. Het beeld wat naar voren komt uit dat onderzoek... is dat eeneiige tweelingen inderdaad eeneiig zijn. Dus uit dezelfde bevruchte eicel komen... en bijna allemaal dezelfde DNA-sequentie hebben. Dat wil niet zeggen dat er heel af en toe niet zeldzame gevallen zijn... waarin bijvoorbeeld bij een van de twee in het DNA een mutatie is opgetreden... en bij de ander niet. Want je DNA is niet geheel bij je geboorte al... Gevormd, althans, dat is wel zo, maar het kan nog veranderen. Er kan opeens op latere leeftijd een mutatie plaatsvinden... of er kan door de omgeving nog iets gebeuren met dat DNA. Ja, er kan een mutatie plaatsvinden en er kan iets gebeuren door de omgeving. Eh, daarmee refereert u misschien aan epigenetische processen. Ja, we noemden het woord helemaal aan het begin van de uitzending, epigenetica. Dat, dat, dat is dus de invloed van de omgeving op het DNA. Kun je dat zo vertalen? Nee, nou dat kun je onder andere zo vertalen. Dus de omgeving kan een bepaalde invloed hebben... op hoe het DNA tot expressie komt. Maar verandert daarmee niet de DNA-sequentie... wat in geval van een mutatie het geval is. Hoe het DNA tot expressie komt... en hoe het gemodelleerd wordt door epigenetische processen... kan of gebeuren onder invloed van de omgeving... Of onder invloed van het genoom zelf. Want, want je DNA is een lange ja, soort bouwtekening. Een enorme strook mm -hmm. lettertjes. Dat ben jij. Dat is jouw plan. Ja. En sommige genen staan dan ook nog om het lekker ingewikkeld te maken. Aan of uit. Die doen het of die doen het niet. Mm -hmm. En de invloed daarop. Hè, dus waarom het ene aan staat en het andere uit. Dat, heeft, dat is dus epigenetica. Dat is onder andere epigenetica. Onder andere ja. epigenetica. Ja. Juist. Ideaal zou natuurlijk zijn als je een, een, een broer en een zus hebt. één ei, dus uh, en, nou, en Nou mag ik meteen even oh, nee, zeggen dat broer, dat niet kan? Nee, dat kan dus niet. Okay. Een, een zus of een broer. Allebei uh, geheel hetzelfde, maar dan heel ergens anders opgevoed in een geheel andere familie. Want dan zou je echt kunnen scheiden of het nature of nurture is. Ja, nou ja, die groepen tweelingen kennen we. Een aantal jaren geleden, zo in de jaren hm, 1970, 1980 denk ik... Is in uh, Minneapolis gezocht wereldwijd naar dergelijke tweelingparen. En die zijn uh, ingevlogen in Minneapolis door uh, onder andere professor Bouchard. En daar hebben ze een week lang meegedaan aan onderzoek, uh, lichamelijk onderzoek, uh, heel veel vragenlijsten invullen. En nou ja, het meest verrassende, misschien wat uit dat onderzoek is gekomen, is dat tweelingen die gescheiden opgevoed zijn, en dat kan vaak of dat kan soms echt spectaculair verschillend zijn geweest... die lijken niet meer of minder op elkaar dan tweelingen... die zijn opgevoed bij dezelfde ouders in hetzelfde huis. Wat zegt dat? Dat zegt dat de mate waarin een eigen tweelingen op elkaar lijken... toch voornamelijk komt door hun identieke DNA. Dus uiteindelijk zit, zit ontzettend veel in de genen... En, en wat er verder gebeurt, hoe je wordt opgevoed... wie je ouders zijn, welk voorbeeld je krijgt... waar je naar school gaat, met wie je trouwt... dat maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Nee, ik zei denk ik iets genuanceerder. De mate waarin die eigen tweelingen op elkaar lijken... heeft niet zoveel te maken met of ze in hetzelfde gezin zijn opgevoed of niet. Dat wil niet zeggen dat ze altijd voor alle eigenschappen... heel veel op elkaar lijken. Dus... Neem een eigenschap uh, die in het onderzoek in Minneapolis uh, zat. Namelijk persoonlijkheid. één nou, eigen tweelingen lijken ongeveer 50-50 op elkaar qua persoonlijkheid. Alleen die 50-50 hangt niet af van of ze gezamenlijk opgevoed zijn of niet. Juist, het ligt dus iets genuanceerder. Laten we, laten we een voorbeeld nemen. want Misschien wordt het dan wat duidelijker. Eenzaamheid. Dat vind ik een mooi uh, onderwerp als het gaat mm -hmm. over tweelingen. Hebben tweelingen überhaupt een grotere neiging tot eenzaamheid? Tot nee. zich eenzaam voelen? Nee, wij hebben in het Nederlands tweelingenregister... omdat we zo lang bestaan en al zoveel gemeten hebben... en omdat we ons niet uitsluitend richten op eh, onderzoek bij tweelingen... maar tweelingfamilies. Dus we hebben tweelingen en we hebben bijvoorbeeld broers en zusters van tweelingen. En we hebben doordat er zoveel mensen meedoen en we zo lang bezig zijn... de kans gehad om te kijken van zijn tweelingen nou anders dan eenlingen... Nou, en dan kun je je inderdaad afvragen, bijvoorbeeld, zijn ze nou meer depressief of juist minder depressief? Omdat ze altijd iemand in de buurt hebben van dezelfde leeftijd uh, met wie ze zich verwant voelen. En diezelfde vraag zou je kunnen stellen ook voor eenzaamheid. Voelen ze zich nou minder vaak eenzaam dan iemand die niet de nabijheid van een tweelingbroer of zus heeft? En eigenlijk hebben we vrijwel niks kunnen vinden waarin tweelingen afwijken van eenlingen. Dus dat je bent opgegroeid met een uh, zuster of, of broeder... van de, precies dezelfde leeftijd... dat heeft later geen invloed op de mate waarin je eenzaam uh, voelt? Nee, meer algemeen gesteld... het, het baat je niet en het schaadt je niet. En dan heb ik het natuurlijk altijd over gemiddelden. Hè? Dat neemt helemaal niet weg dat in individuele gevallen... mensen heel dankbaar kunnen zijn... en het gevoel kunnen hebben dat hun leven echt verrijkt is... Door de aanwezigheid van hun broer of zus. Maar ook het tegenovergestelde. Dat ze eigenlijk altijd een beetje geleden hebben. Onder het zijn van hun tweeling. Je kunt ook de vraag stellen. Of eenzaamheid een gevolg is van je sociale situatie. Weinig mensen om je heen maakt eenzaam. Of dat het een eigenschap is. Die in jouw wezen zit. Dat jij een neiging hebt tot het je eenzaam voelen. Dat zou je aan de hand van dit onderzoek ook kunnen weten. Want als er twee... Tweeling, of twee delen van een tweeling zijn... die los van elkaar eenzaam zijn... terwijl ze in andere sociale situaties zitten... dan bewijst dat iets over de mate van aangeborenheid van eenzaamheid. Van ja, de gevoelens ja, van eenzaamheid. En, en, ja, en we weten ook dat het inderdaad zo is... dat omstandigheden ertoe doen. Bijvoorbeeld, je kunt kijken naar mensen... die uh, verhuizen van de ene plek naar de andere... en dan kunnen ze op de ene plek duidelijk eenzamer... en ongelukkiger zijn dan op de andere... En we kunnen dus inderdaad kijken naar de gevoelens van eenzaamheid bij één een en twee eigen tweelingen. En dan zien we dat ook een zekere aanleg daarbij een rol speelt. Onafhankelijk van de externe omstandigheden. Levensstel en gezondheid, dat is natuurlijk altijd een, een uh, belangrijk iets. De één heeft meer aanleg om een ziekte te krijgen. Maar wat is nou het deel aanleg en wat is nou het deel... Levensstijl, of je gaat roken, drinken, sporten, eten, uitslapen. Al dat soort dingen. Wat kun je daarover zeggen aan de hand van tweelingonderzoek? Hoe kan tweelingonderzoek helpen om precies die relatie duidelijk te maken? Ja, daar zijn een aantal uh, aspecten aan. Uh, ten eerste uh, levenswijze. Wel of niet roken. Wel of niet sporten. Daarvan denk je heel makkelijk. nou Dat is iets wat je zelf in de hand hebt. Uh, en als je al rookt dan heb je het ook weer zelf in de hand om ermee te stoppen. Want je hoeft alleen maar die volgende sigaret niet op te steken. Nou, simpeler dan dat kan bijna niet. Of als je te dik bent, moet je gewoon wat minder eten. Nou, we weten al dat dat, dat allemaal niet zo simpel is. Dat er duidelijke verslavende aspecten bijvoorbeeld zijn... aan voedselinname. Dat als je eenmaal begonnen bent met roken de genetische aandacht een hele erg grote rol speelt... bij hoeveel sigaretten je rookt. En het voor sommige mensen dus echt heel erg moeilijk is om ermee te stoppen. Is dan ook zo dat, dat twee delen van een tweeling... allebei dik worden of allebei gaan roken... of allebei moeite hebben om te stoppen? Nee, want niets, uh, van, bijna niets van wat wij bespreken... wat we kunnen zien aan eigenschappen van de mens... is uh, in absolute zin... Bepaald door genetische aandacht. Dus de invloed van erfelijkheid kan groot zijn... maar bij het soort eigenschappen waar we het op dit moment over hebben... je lichaamsgewicht of je lichaamslengte of je persoonlijkheid of je IQ... is het nooit 100%. Dus de omgeving blijft een rol spelen. Maar stel je hebt twee nou, delen van, en, ja? En ja, en als ik nog een niveau van complexiteit uh, zou mogen toevoegen. We hebben ja. het net gehad over dat de omgeving tot op zekere hoogte... de expressie van het DNA kan beïnvloeden door epigenetica. Een andere factor is... dat mensen ook niet random zich bevinden in een bepaalde omgeving. Dus het is waarschijnlijk uh, niet helemaal toeval... dat ik hier vanavond in deze studio zit... Maar degene die graag rookt en drinkt, zoekt zijn omgeving... zodat hij dat ook daadwerkelijk kan doen. Dus degene die geen affiniteit heeft met het drinken van alcohol... zal zich niet zo snel in een kroeg bevinden als een ander. Dus er is een correlatie tussen de omgeving waarin je je op een gegeven moment bevindt... en het genotype wat je hebt... En juist het feit dat die twee gecorreleerd zijn... maakt het soms complex om over oorzaak en gevolg te praten. Dan maar de effecten van, van levensstijl. Stel, er, is, er zijn twee delen van een tweeling. Twee uh, broers, die zijn genetisch vrijwel identiek. De een is wel gaan roken en de ander is niet gaan roken. Dat zou natuurlijk een ideaal uh, proef, proefstel zijn... om, aan de, om de hand, aan de hand daarvan te onderzoeken... Wat nou precies het effect is van roken en wat nou precies de aangeboren kans is om bijvoorbeeld kanker te krijgen. Ja, nou net van de week, volgens mij heeft dat ook de Nederlandse kranten gehaald... Er is nog een heel fraai onderzoek gepubliceerd over de effecten van roken. Even niet uh, op gezondheid, maar uh, de cosmetische effecten. Er zijn uh, een aantal foto's van een-eigen-tweelingparen gepubliceerd... waarvan de een of veel langer rookte dan de ander... of de een wel en de ander helemaal nooit. En je hoeft alleen maar naar die foto's te kijken... Naar hun huid, naar de rimpels die ze hebben, naar de kleur van hun gezicht, om te zien wat roken met je doet. Je ziet dan twee keer uh, de, dezelfde man eigenlijk ja. op het eerste gezicht, ja. maar de een die heeft een beetje een gelooide huid en, en, en gele tanden en kringel onder de ogen. Alles, alles wat je kan bedenken, en de ander ziet er toch nog wel vief uit. Ja, ja, dus dat geeft eigenlijk al, dat geeft eigenlijk al misschien het antwoord. Het antwoord of roken een invloed heeft. Ja, ik heb het nu ja, even dat, dat... in het cosmetische vlak getrokken. Maar ja, het is erg moeilijk om in dit geval... een ander mechanisme dan een oorzakelijk effect... Uh, als verklaring te geven. IQ noemde u ook nog uh, onderweg. Dat, mm -hmm. dat is ook interessant. Mm -hmm. is, is IQ volledig aangeboren... of heeft opvoeding toch nog invloed op het IQ van iemand? Ja, dat is, dat is heel leuk. Want IQ is een van de weinige eigenschappen... waar met name uh, jong... Bij jonge kinderen je ziet dat eigenlijk het ouderlijk milieu... een veel grotere invloed heeft dan het genotype van het kind. En het is ook een eigenschap waar dat heel duidelijk verandert... over de levensloop heen. Dus bij jonge kinderen speelt genetische aanleg een redelijk beperkte rol. Als ze opgroeien en dan zo tijdens de adolescentie ergens... ligt een beetje het omslagpunt... dan verdwijnt die invloed van het ouderlijk milieu... En gaat het eigen genotype een steeds grotere rol spelen. Dat is grappig, want ouders denken altijd... dat hun, hun opvoeding de doorslaggevende factor is. Ze denken altijd dat ze gefaald hebben als opvoeder... maar meestal denken ze dat ze geslaagd zijn als, als opvoeder. Als ik dit zo hoor, denk ik, nou eigenlijk, eigenlijk nou, valt het wel mee. Genetici zeggen vaak dat ouders denken dat ze geslaagd zijn... als ze uh, zien wat er met hun eerste of oudste kind gebeurt. En als ze meer kinderen hebben, dan realiseren ze zich al snel... dat hun rol als opvoeder redelijk beperkt is. Maar om dat wat in het serieuze te trekken... Uh, ik denk dat uit het genetisch onderzoek tot op zekere hoogte... voor ouders een geruststellende boodschap komt. Uh, ze kunnen niet zo heel erg veel fout doen. Jullie bestaan nu 25 jaar, um, op naar de volgende 25. Zijn het eigenlijk gouden tijden voor mensen die tweelingen zoeken voor onderzoek... omdat steeds meer kinderen door IVF worden geboren... en dat bij IVF nou eenmaal wat vaker meerlingen worden geboren? Merken ja, jullie dat? Da, da, ja, ja, dat zien wij heel erg duidelijk. Uh, ongeveer 25 jaar geleden... Uh, waren er vrijwel geen IVF-tweelingen... in ons register. En we hebben jaren gehad... dat ongeveer 20% van de kinderen... Uh, geboren was na IVF. We zien nu ook weer heel duidelijk... dat het terugneemt. Uh, je ziet ook in Nederland... dat het totaal aantal meerlingen wat wordt geboren afneemt. En helemaal de hogere orde meerlingen... dus drielingen en vierlingen... die komen... Zeker niet meer voor in de mate van een aantal jaren geleden. Maar ook het aantal tweelingen is weer aan het afnemen vanwege het veranderende beleid in de IVF-klinieken. Dat merken jullie meteen. De tweelingen die jullie in eerste instantie hebben benaderd via het felicitatieregister... Mm -hmm. die, die zijn nu al wat gevorderd in leeftijd. Mm -hmm. die, die zijn nu volwassen. Hoe ver moet het uiteindelijk gaan? Want het zou los van tweelingenonderzoek misschien ook heel interessant zijn... Kunnen worden, omdat het een groep is die het hele leven volgt. Ja, Hoeveel mensen worden nou door artsen het hele leven gevolgd? Nee, door onderzoekers? Nee, dat, dat klopt helemaal. Dus we hebben een zeker uniek aspect in het doen van onderzoek bij tweelingen, maar het andere unieke aspect, eh, internationaal gezien, is dat we een heel erg grote groep kinderen volgen. Eh, we volgen zo'n 30.000 tweelingparen, dat betekent zo'n 60.000 kinderen. En over die kinderen hebben we aanvankelijk aan hun ouders gevraagd van hoe het met ze ging. Daarna hebben we de ouders toestemming gevraagd om hun leerkrachten te benaderen. En als ze 14 jaar zijn vragen we de ouders toestemming om de kinderen zelf te mogen benaderen. Een mooie database al met al. Veel succes met de komende 25 dank. jaar van het Nederlands Tweelingenregister. Doret Boomsma, hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie via de website w24.nl. Wij zijn er volgende week weer. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele vrolijke avond. Internet. Langs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.